Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De vrouw Sarkozy zegt dat de Fransen het beleid van president Hollande massaal hebben afgewezen. De centrumrechtse UMP heeft de regionale verkiezingen van gisteren gewonnen. De socialistische PS van Hollande werd gehalveerd. Op een partijbijeenkomst zei Sarkozy dat de tijd voor verandering is aangebroken en dat niets hem zal tegenhouden. Wel benadrukte hij dat het een lange en moeilijke weg zal worden. Premier Vals van de Socialistische Partij zei dat hij de boodschap van de kiezers heeft begrepen. Hij beloofde dat de regering zich nog meer gaat inzetten om de economie te stimuleren en de werkloosheid te verlagen. De inwoners van Sierra Leone mogen na drie dagen de straat weer op. De bevolking moest dit weekend binnen blijven om de verspreiding van ebola tegen te gaan. De regering hoopt dat nu de laatste slag is toegebracht aan het virus. De afgelopen weken nam het aantal nieuwe gevallen van ebola in Sierra Leone al af. In het hele land gingen voorlichtingsteams langs de deuren om mensen voor te lichten over hoe ebola zich verspreidt en hoe mensen dat kunnen voorkomen. Een Chinese man is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf... omdat hij een baard heeft laten staan. Een rechter in de regio Xinjiang vindt dat hij daarmee problemen heeft uitgelokt. Baardgroei wordt geassocieerd met extremisme en wordt daarom ontmoedigd. Een jaar geleden werd een campagne gestart tegen baarden. Ook werd een beloning uitgeloofd aan mensen... die hun buren en kennissen met een baard aangaven. De vrouw van de veroordeelde Oeigoer moet ook de cel in. Zij heeft twee jaar gekregen voor het dragen van een burka. Het weer, de buien trekken naar het oosten weg. Soms gaan ze gepaard met zware windstoten. De buigheid neemt in de loop van de nacht af. En het koelt af tot 5 graden. Overdag geregeld zon, maar ook een bui. En aan de kust staat eerst nog een stormachtige wind. Het wordt overdag een graad of 9. Dit was het. Zandwoord heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met, met nu de nacht. BAM! She'll pay my bill See they want buy my pride But that just sounds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 Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zfm. When I'm walking down the street, I call your name inside my head, to go insane. Don't you know that it's really making me crazy? There were days when I went completely blind. No time to think, and I lost time. I believe what's happened to me lately. Every day it's the same day. Different faces, no names. Places I've never seen There's no me hanging on to love has left me empty you're a sinner but you told me you're a saint too fast I tripped and lost my way can't believe what's happened to me late there cause every day it's the same day different faces no names places I've never been before and every day it's the same thing different faces no names places I've never been before Mijn. I feel so much love so much love and it's my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 Since so you went away It was.